Maar nu eerst het NOS-nieuws van 7 uur. Kokken met het NOS-journaal. Op internet is een video gezet waarop waarschijnlijk de man te zien is... die gisteravond treinpassagiers aanviel in het Duitse Würzburg. In het filmpje noemt de man zichzelf een soldaat van het kalifaat... en waarschuwt hij voor meer aanvallen door IS. Volgens het Duitse openbaar ministerie wilde de man wraak nemen... nadat hij had gehoord dat een vriend van hem in Afghanistan was gedood. Hij zou daarna snel zijn veranderd. Sinds de mislukte koepoging in Turkije willen veel minder Nederlanders op vakantie naar dat land. Bij luchtvaartmaatschappij KLM zijn na vrijdag veel minder tickets geboekt. Reisorganisatie Corendon kreeg voor de mislukte staatsgreep gemiddeld 1300 Turkije boekingen per dag binnen. Nu zijn dat er iets meer dan 700. Reisorganisatie TUI zegt dat sinds het weekend de boekingen naar Turkije met 20% zijn afgenomen ten opzichte van de weken ervoor. Het IOC heeft nog geen besluit genomen over strafmaatregelen tegen Rusland. Gisteren publiceerde het Wereldantidopingagentschap een rapport... waarin staat dat de Russische overheid het dopinggebruik in dat land aanstuurde. IOC-voorzitter Bach zei in reactie daarop niet te aarzelen... om de zwaarst mogelijke maatregelen te nemen. Tijdens een telefonisch spoedberaad heeft het IOC besloten... eerst alle juridische mogelijkheden te onderzoeken... voordat de Russen worden uitgesloten van de Olympische Spelen... Die beginnen over 2,5 week in Rio de Janeiro. Een beveiliger van 37 is veroordeeld tot de maximale werkstraf van 240 uur, omdat hij spullen heeft gestolen uit de militaire kazerne in Oorschot in Brabant. In twee jaar tijd nam hij kistjes met geld, VVV-bonnen en apparatuur zoals een spelcomputer, fotocamera en een beamer mee naar huis. Het Openbaar Ministerie had een celstraf geëist, maar de rechter legde hem alleen een voorwaardelijke celstraf op. Het weer, het blijft vanavond lang warm. Vannacht wordt het niet kouder dan een graaf 18. Morgen wordt het wat warmer dan vandaag met 29 tot lokaal 34 graden. Later op de dag ontstaan wel meer wolken en enkele onweersbuien. Dit was het NOS Show. Dit is René Passet van de ANWB. Er staan op dit moment geen...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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM in de avond. Ja, ja, ja. En hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van uh, ZFM in de avond -Live. We zijn drie weken sterk uit geweest, maar vandaag weer een verse show op uw radio... Wat een hitte, wat een hitte hè, buiten. Maar we mogen niet klagen, toch? Bent u het met me eens? Nou, dat denk ik wel. We mogen zeker niet klagen, want, want hoe lang hebben wij op deze zomer gewacht? Het is wel meteen tophitte. We kunnen niet meteen wennen, maar dat maakt niet uit. De stranden lopen vol in Zandvoort. Er staat file, dat hoorde ik net, want de gast Wilfred Belles is onderweg met zijn auto. Maar die stond in Haarlem in de file richting Zandvoort. Dus uh, allemaal uh, ja, even vertraging natuurlijk met het interview. Maar dat mag de pret niet drukken. Zoals ik al zei, zometeen Wilfred en uh, John uh, in de studio over hun nieuwe single. En wie Wilfred is, dat weet natuurlijk wel hè, van uh, ga je met me mee, dat liedje. En hij uh, komt uh, zometeen uh, live hier in de studio en we bellen met Clown Milko. En Clown Milko is natuurlijk wel bekend als uh, ja, eigenlijk toch ook wel een beetje een idool van mij. Want Clown Milko, ja, dat was toch de clown van Circus Rens. En Circus Rens maakt zijn comeback. En de eerste show zou plaatsvinden in Haarlem tijdens het kerstcircus in het Renaldepark. Daar gaat hij zometeen, denk ik, zometeen alles over vertellen hier live op de radio. We zijn ook op Facebook te bekijken via mijn privé Facebook, Roy van Buuringen. Kijk daar vooral op. Dag kijkers, leuk dat jullie kijken. Dag luisteraars, leuk dat jullie luisteren. We gaan er in ieder geval een leuke show van maken. Wilt u meekijken met de webcams? Dat kan hè. wwwzfm live Punt en L. U luistert nog steeds naar CFM in de avond live. Mijn naam is Roy van Buringen en ik vind het heel leuk dat u luistert. Heeft u ook zo'n zomersgevoel en bent u bij Tropicana geweest in Zandvoort? Nou, dan trad deze zangeres op. Ik heb het over Luna, een echt zomersduntje hier op uw radio. Radio, dit is CFM Zandvoort in de avondlive. En uh, ja, we draaien vandaag lekker zomerse muziek ook uh, de, tijdens deze uitzending. Zometeen bellen wij uh, over een paar minuutjes met uh, Clown Milko. Uh, hij kom, maakt zijn comeback tijdens de nieuwe circus Herman Rens, uh, die in Haarlem plaats gaat vinden tijdens de kerst. Maar daar willen wij natuurlijk alles over weten. We hebben zometeen John en Wilfred. Uh, John en Williams, sorry maar. John Williams. Nee, ik bedoel uh, John en Wilfred uh, hebben wij in, uh, in de gast met, een, uh, met hun leuke single. Heb je natuurlijk een verzoekje? Dat kan ook. 023 3. Nogmaals 0235730393. Dat is onze CFM hotline. Dus bel gerust eventjes voor een praatje. Of natuurlijk gewoon een lekker zomersplaatje aanvragen. Dat kan ook. Natuurlijk mag dit alleen Nederlandse producties zijn. Dat betekent dus, het moet een Nederlandse persoon zijn of een, een Nederlandstalig liedje. Maar het mag ook een Nederlands persoon zijn met een Engels liedje. Als het maar in Nederland gemaakt is of door een Nederlander is uitgebracht. Dat is onze, ja, onze schema van CFM Zandvoort. Het volgende plaatje is ook een zomerrit geweest... een paar jaar geleden. Hij vertelde laatst bij de beste zangers van Nederland... dat het alweer tien jaar geleden is dat deze zomerrit uitkwam. Dit is CFM in de avond live. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Zon, zon, zon, zon. Dat kan ik uh, u over het weerbericht vertellen. Zeg jij ja? En wil ik gaan slapen? Doe jij er eens graag erop? Zeg ik stop, ga jij toch nog één. Een... Dit is het CfM Zandvoort, het zomer op je radio. Dit was ooit een zomer dit. Jij bent zo van Jeroen van der Boom. Maar nu het volgende. Ja, ik heb hem aan de telefoon. Clown Milko, goedenavond. Hallo, goedenavond. Ik dat nog niet een goede melodieke, hè? Nee. Een goede dat, het is. dat is waar, dat is waar. Daar heb je wel helemaal gelijk. Zullen we dat volgende keer gewoon lekker goed maken? Dat maak je de volgende keer goed. Maar sowieso, ik vond het een heel leuk melodietje, Want het is, uh, ja, het, het, het is uh, de eindziekte Gladiatoren en het wordt heel vaak gebruikt in het circus. En wij hebben het zelf ook altijd gebruikt. Maar het is een, een vrolijk deuntje. Ja, zeker weten. En ik denk dat dat vrolijk deuntje wel de komende maanden voort uh, gaat uh, bloeien. Want uh, jij hebt goed nieuws te vertellen, toch? Ja, ik heb zeker goed nieuws. Uh, ja, Circus Herman De naam en de clown Milko zijn overgenomen. Of die is uh, overgenomen. In bruikleen door een, uh, door een uh, organisatiebureau. De Duursma Groep. En die gaat vanaf 23 december, tot en met 8 januari, gaat die kerstcircus Haarlem verzorgen. Kerstcircus Haarlem komt dus gewoon weer terug in Haarlem. Dat is toch mooi? zeker weten. Met een, ja, met een compleet nieuw... Uh, Nieuwe tent, nieuwe tribunes, compleet nieuw programma. De enige bekende die er nog bij is, dat is natuurlijk Clown Milko. En die werkt samen met zijn nieuwe collega Misha, Doet die zorgen voor de komische noot in het programma. En wij komen, ja, wij komen eigenlijk een hele programma gewoon bij terug in het programma. Dus uh, ja, daar ben ik weer super blij mee. Nou, dat is helemaal uh, geweldig nieuws. Want jij hebt wel afgelopen zes maanden best wel heftige maanden gehad. Dat hebben ja. we allemaal natuurlijk in het nieuws kunnen volgen. Ja. En uh, dan is dit wel eigenlijk toch wel een, uh, mooie, uh, ja, een mooi ding van de Duursma groep dat zij uh, gewoon uh, met het, in ieder geval al als begin met het kerstcircus uh, komen. En dan is het toch de bedoeling dat jullie verder gaan na, in het nieuwe jaar? Ja, we gaan kijken, we gaan kijken hoe Haarlem verloopt. Maar ja, ik, uh, met, het, is het, vijfde, het is de 25e editie kerstcircus Haarlem. Dus uh, als, het, als Haarlem niet goed zou zijn... ...zouden we geen 25 jaar volhouden. Nee. We hebben het volste vertrouwen in Haarlem... ...in de Haarlem, dat ze ons weer weten te vinden. We hebben een nieuwe locatie, het Park. Dus uh, dat is een, een compleet nieuwe locatie. Allemaal parkeergelegenheid, dus de mensen weten ons heel makkelijk te vinden. Ja. Ze kunnen er omheen parkeren, ze kunnen op het terrein parkeren. Dus het Park dat ligt eigenlijk, ja, tegen... Uh, ...tegen de rand van de stad al, en het is, uh, ja, het, is, het, is, het is een prachtige nieuwe locatie. En dan gaan, we, ja, dan gaan we de 25e editie van het Kerstcircuit doen. En zeker, en als het een succes wordt, en dat wordt het, daar ben ik heilig van overtuigd... ...dan gaan we in 2017 de maanden oktober, november, december... Uh, vier à 5 grote steden door Nederland doen. Dus ja, het... Uh, ja, ik zit voorlopig nog even niet stil. Nou, dat is uh, helemaal wel leuk om uh, te horen, uh, Milko. Ik weet nog goed, als klein jongetje kwam ik uh, altijd uh, ja, uh, altijd uh, bij jullie langs in Haarlem. Uh, toen was ik nog bij het zwembad. Ja? En uh, ja, ik heb altijd heel erg genoten als kind. En eigenlijk als volwassene toch ook wel hoor. Want ik ben er uh, regelmatig uh, toch wel langs gekomen om te kijken bij jullie. En uh, dat mm. ga ik zeker ook uh, in december doen. Tuurlijk. Ik ben je, ja zeker en we komen zeker ook een reportage maken want uh, Circus Rens mag nooit vergeten worden en met deze nieuwe starten die steunen we alleen maar. Hé hey, dankjewel en ik hoop je, ik, hoop je in, uh, ik, ben, uh, ik ben een week voor, uh, voor, 23, uh, voor 23 december ben ik al aanwezig, dus meld je eventjes en dan, dan gaan we gezellig met elkaar kletsen. Gaan we zeker doen Milko, heel erg bedankt voor je tijd en uh, ja, heel veel succes met de voorbereiding komend halfjaar. En dankjewel, hou me maar in de gaten dan krijg je alle nieuwtjes, oké? Okay? Zeker weten, Milko, dankjewel. En dankjewel, groetje. Hoi. hoi. Hoi hoi. Hey. Zeg jij wat doe jij vanavond?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 UFM Zandvoort, het lekkere station van uw regio. Het zonnetje schijnt. Later zomerschijnen is ook een aanvraagje. Die gaan we zeker zo meteen even draaien. Maar nu eerst hebben jullie uh, de afgelopen tijd natuurlijk kunnen genieten van het TV-programma. De beste zangers van Nederland. En uh, waaronder dit nummer werd uh, gezongen van Brownie Dutch wil ik zeggen. Brownie Dutch uh, met Love Yourself. For all the times that you rain on my pearls.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 sleeping on my own cause if you like the way you look that much oh baby you should go and love yourself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 Spanje als besluit en laat me schepen achter. Ik ga er stiekem tussenuit een vlucht weg naar een nieuw begin. We well, hopen maar, tu tu. I'll be your engine driver in a bunny suit.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 little girl insane and fly away to someone everybody's gone they left the television screaming that the radio's on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 Dat was Bluff, hier op CfM Zandvoort. Wat een geweldig lekker nummer, hè? lekker zomers. En, uh, ja. hey, ik kreeg een aanvraagje, ja. dat uh, was uh, van, uh, van Peter Peilman En dat is een hele oude gouden. En een hele oude gouden. die zijn ook natuurlijk altijd welkom... zolang het maar Nederlandse productie is hier op CfM Zandvoort. En dat is het volgende nummer. En De zomerse plaat. Kastiekenhof van Jodie Benal door Peter Puilman. Bedankt Peter voor je aanvraag. En heeft u ook een aanvraag? Dat kan hè? 023 573 0393. Nogmaals 023 573 0393. Lekkere zomerse Nederlandse plaatjes van Nederlandse artiesten zijn natuurlijk uh, hartstikke welkom. Tijdens deze CFM in de avond live. Ja, hij is binnen, Wilfred Bellis. Zometeen hebben wij hem uh, hier live in de uitzending over zijn uh, ja, nieuwe single. En uh, daar gaan we zometeen uitgebreid over praten. Dit is CFM in de avond live. Een zee van muziek. Ja, twee jaar met z'n twee, ga met me En totdat ik het verlieer, Gaan wij nog even dansen Wat willen we nog meer Dus ga nu met me mee eh, eh, eh, eh. En samen met z'n twee eh, eh, eh, eh. Naar een leuk café eh, eh, eh, eh. Niets houdt ons tegen Geen wind, geen regen Ik wil er even aan Eh, eh, eh. naar een leuk café, hé, hé, hé, hé. Niets houdt ons tegen, geen wind, geen regen. We gaan nu met hé, me naar een leuk café, hé, hey, hey, hey. Niets houdt ons tegen, geen wind, geen regen. Ik wil even uit. Wat een gezelligheid hier uh, op uw uh, radio. Dat is Mike Dale met Zomerzon, dat is niet de bedoeling. Zo. Um, in ieder geval uh, hartstikke gezelligheid op uw radio. Wilfred Bellis hoorde u hier op CFM Zandvoort. En over Wilfred Bellis gesproken, we hebben hem in de uitzending. Hij is gewoon hier te gast in de studio. Welkom weer uh, Wilfred, leuk dat je er bent. Ben je zo wel te horen? Nee, zo wel? Ja, kijk, we zijn het Ik moet nog steeds, sinds ik hier ben, wennen aan welke microfoon welke is. Maar ja, dat is nu duidelijk. Ik ga wel even staan en we aankijken, kijken. is leuker, hè? Ja, zeker. Nog een feestje met je verjaardag, hè? Ja, dat is alweer anderhalve week geleden. Dat geeft niks. Dankjewel, dankjewel. Het was een heel leuk, gezellig feestje. Leuk man. Ja, nog heel even terug over je oude single. Je yeah. oude single. Ik wil het eigenlijk nog geen oude single noemen. Maar hij is nog helemaal niet zo oud. Nee, hier september, vorig jaar. Ja. Maar hij doet het nog steeds lekker. Absoluut. een ja. lekker swingend nummer. Hij wordt regelmatig hier op de radio aangepakt. Hartstikke leuk, man. En uh, ja, hij blijft hangen. Vorige keer heb ik hem ook gedraaid. En dan ging ik naar huis lopen. En dan, dan zat ik hem nog steeds mee te zingen. Ja. Dus dat is de bedoeling van een serie, als je hem uitbrengt. Dat is goed gelukt, hè? Ja, ja zeker weten. Echt wel. Uh, we gaan het over je... Ja, we hebben het, zeg ik John of John? John. John. Je hebt samen met John een nieuwe single uitgebracht. Klopt, ja. En uh, dat is een uh, hele leuke plaat geworden. Vertel daar eens meer over, over de samenwerking, hoe die ontstaan is. Het idee is eigenlijk begonnen in uh, ja, het café waar we altijd zingen. Zeg maar. Het heet ook Het Café, dus uh, daar is ook de, de sponsor van onze CD-single. Ja. En uh, ja, goed, uh, zo is het idee een beetje ontstaan. En uh, ja goed, het, het verhaal zit een beetje ook in, uh, in het liedje zeg maar. We zingen over de meid achter de bar. Dat is uh, ja, goed, de, de dochter van eigenaar. Dat uh, kun je allemaal in de clip terugzien natuurlijk. En uh, ja, zo is, is het idee ontstaan. Het is een nummer uit uh, 1980. Matchbox. Midnight Dynamo's. Ja, als je het letterlijk gaat vertalen zijn het de, de, de knallers van de nacht. Dus uh, we hebben een eigen tekst laten maken en... Uh, Eigen muziek, alle instrumenten zijn live ingespeeld. En uh, goed, bij uh, Peter He, Sounds in uh, Soetermeer. En uh, nou goed, we hebben het opgenomen en uh, we hebben zo gelachen daar, echt waar. En uh, we zijn echt uh, wel, uh, wel zeer trots op dit product. En de uh, mensen zijn heel positief erover. Hoe wordt hij uh, gevangen, dat is toevallig een uh, vraag, hoe wordt hij ontvangen uh, bij de andere radiostation? Heel positief, ja, ja. Echt, uh, hij wordt uh, overal goed gedraaid. We zijn uh, afgelopen zon, uh, nee, zaterdag naar Den Bosch geweest. Dus ja, je reist wat af. Dat hoort erbij allemaal. Naar uh, Mexico FM. Ik weet niet of het dat zegt. Maar, uh, ja, wel over gehoord. Ja. Dat zijn echt uh, piratenzenders geweest. En uh, die zenden nu echt allemaal legaal uit. En die draaien echt alles. Van Henk Benaar, Jetty uh, Paletti. En uh, goed, net wat jij allemaal doet. Zo weet je echt, uh, echt van alles door elkaar heen. En uh, nou goed, wordt overal echt heel goed ontvangen. Nou, dat is uh, heel erg uh, En je kan niet stil blijven zitten. Nee, dat heb ik ook. Nee. Maar dat is ook met jouw vorige singel. Daar kan je ook niet blijven stilzitten. En dan liepen de, de handjes zo de lucht uh, in ja, en, uh, dat is de en dan, dan ga je springen. En dat is de bedoeling ook. Ja, en en, uh, is, dat is ook met deze single. Dus, uh, uh. We zijn even, even een duootje nu. Dus, ja. uh, en uh, ja, goed, uh, we hebben allebei alle, onze taken oh, even verdeeld. Mijn koptelefoon valt eraf. Ja. <laughs> dus we hebben uh, ja, allebei onze interviews. Uh, dus vandaar dat ik even alleen zit hier overavond. Ko komen hier ook uh, boekingen uit, uit? Als je deze single wordt uitgebracht, dat je ook optredens krijgt hierdoor. Ja, Met, ja, ja, ja. We doen ook samen dingen. Dus uh, ja, ja, ja. ja. Leuk. ja. oud bijland komt eraan, geloof ik. En, uh, nog wat. Helemaal Zeeland een keer nagaan. Ja. Dus uh, we reizen wat af. Dus uh, wel ja. leuk. Ik beloof in ieder geval dat wij hem ook uh, komende tijd zeker gaan uh, promoten en draaien. En vanavond zetten wij gewoon eventjes de. Ik zet je microfoon wel even uit, zo. Dat kan het. En dan uh, kunnen we. Um... Dat, dat draaien we gewoon en dan uh, gaan wij uh, zeker de clip ook zo meteen even op onze Facebookpagina zetten. Ja, leuk. Ja, dat gaan we zeker doen. Ja, super. Uh, blijf, we blijven lekker zitten. We gaan lekker zo meteen verder praten over alles en koetjes en kalfjes. Zo is dat. Ik denk wel dat de luisteraars weer heel erg uh, benieuwd zijn hoe die klinkt. Zullen we nog lekker draaien? Trap aan erin, zeg ik. Druk me op Playboy.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 Hier altijd top. Één ding weet ik wel, we trekken aan de bel en de kroeg gaat op zijn kop. We kallen er de we zakken lekker door en we dansen op de bar. Het is een mega feest, je moet die zijn geweest, we geven nu echt gas. We are the midnight Dinosaurs, de muziek, gewoon je los. We are the midnight, we are the midnight midnight dinamos. een geweldig zwingende plaat, Wilfred. Ja, goeie, je hebt niet stilgestaan, hè? Nee, de nee, nee, nee, hele kop ging zo de hele tijd heen en weer op en neer. Je moet hem weer een paar keer horen en dan, dan keer je hem gewoon uit je kop, mooie weer, man. Ja, nou, dat, dat is zeker zo'n liedje weer. En dat, is, en, dat is, en dat is ook de bedoeling. Dus, Hé, uh. ja. hey, een vraag uh, van onze Facebook-kijkers. Ja, ik, uh, ik, moment... ik heb het meegekregen. Ja, op ja. dit moment staat uh, de camera even op jou gericht. Oh, daar ga je niet zo in. hoe los jij het op als jij alleen wordt geboekt en dit nummer wordt aangevraagd? Ja, uh, hoe lossen wij dat op? Nou goed, uh, ik, uh, tenminste ik, we hebben allebei een orkestband gehad. Dus uh, wat logisch is natuurlijk. En dan, uh, nou goed, uh, eentje met Sean uh, erbij en ik erbij. Dus uh, ook uh, vice versa. En we hebben nog een band uh, alleen met uh, de achtergrondkoor als wij uh, met z'n tweeën staan. Dus, uh, dus alles is opgelost. Dus wij eigenlijk, uh, met, met, ik heb er een met zijn stem en hij heeft alleen met mijn stem. Dat is dus eigenlijk zeggen. de manier waarop André uh, Haas ja. de liedjes werden uitgebracht samen met, samen met Dre. Om ja. het zo, op, zomaar te zeggen. Ja, klopt. Dus alles is uh, opgelost. Nou, dat is een super op, uh, oplossing. Ja, dat zegt echt uh, SGA, is gaaf. Er dus, komen uh, er komende zomers nog leuke optredens? Uh. Ja. Er staat heel wat aan te komen nog. Uh, we gaan naar Mokum in Meppel. En wat hebben we nog meer? Uh, Elands Grachtfestival komt eraan. Uh, staan wij twee dagen, 11 en 12. Nee zeg, 10 en 11. Tien en elf. Kijk even naar mijn coach, hier ook. <laughs> tien en 11 september staan wij in, uh, in het Jordaantje, zeg maar. Grachtfestival komt eraan. En, uh, nou goed, uh, wat ik zei... Uh, wat zeg je? En dat heb ik al gezegd. Elf augustus. Mook in Meppel. Dat is leuk. Dat is gewoon ja. drie, vier dagen geweest. En er komt een, een feestweek in uh, uh, IJmuiden. Komt eraan binnenkort. Leuk, leuk, leuk. 23 juli is dat. Bij Café De Brug. Uit mijn hoofd. Ik heb zoveel dingen in mijn hoofd. En het is met uh, Frans Zeilmaker En uh, nog een artiest erbij. Danny Hartog. Rick hard toch? ja, oké. Okay, ik heb zoveel dingen, ik moet zoveel dingen onthouden. Ik ben zoveel dingen onthouden. Ik ben blij dat ik een agenda bij me heb hierover vandaag. Ja, ja want <laughs> dus jouw vrouw Jacqueline, die doet best wel veel voor je. Een beetje ja, managementachtig, toch? Die, ja, die doet echt heel veel, ja. Geluidsvrouw. Ja, en zo schuimig geluid. Goed zo. Nou, wat meer keer de winst, hè? Kom, koptelefoon heb ik over mij? Nee, nee, nee. nee. nee. Nee, durf ze niet te dus, uh, nee. Nee, dus, dus dat zijn wel leuke dingen nog in te verschieten. En nou, ja, goed, we gaan weer naar de carnaval toe. In, uh, de kerst komt er ook aan. Er zijn plannen voor een kerstsingle. In de dat carnaval. dat is leuk. En een carnavalsingle. Dat, carnaval dat uh, zijn we ook uh, met z'n tweeën, zo nog dan uh, van plan. Ja. Dus er uh, zijn wel dingen in te verschieten. Allemaal ja, goed. leuke samenwerking. Ja, precies. En we hebben allebei ons eigen ding wel ook natuurlijk. Dus uh, ja, goed, dat gaat ook allemaal door. Nou, helemaal. Dus, uh, en, uh, ik, zoals, zoals met Duo, is het, is het gewoon opgelost met de band. Uh, en we even terugkomen op het uh, vraagje, zeg maar. ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nou, we gaan even weer een plaatje draaien. We komen zo meteen gewoon weer bij je terug. Ja, je hebt gezellig. Denk genoeg te vertellen in deze show. En, uh, zo is het. Allemaal gezelligheid. Gerard Joling met Lieveling hier op uw Lieveling. Ik krijg je niet uit mijn gedachten. Let Langer op je wachten, lieveling. oh lekker, lekker ding. Ik hou van jou, dit is daarom dat ik zie. wow, oh, oh, oh, oh. lieveling. Ik wil je al mijn liefde geven. Lekker ding. Wanneer kom jij nou in mijn leven? Is je naam ding, Ik krijg je niet uit mijn gedachten Lekker lief Laat mij niet langer Ja, jij Hier kom jij nou in het leven Gerard Joling hier op uw radio. We brengen vandaag natuurlijk net als het temperatuur buiten zomer op uw radio. U gaat luisteren naar een plaatje van George Baker. No Polo Blanca van uh, George Baker hier op uh, CFM Zandvoort. Lekker zomer op uw radio. En uh, ja, wat een hit, hè? Wilfred in die studio. Het is hartstikke heet. De ERCO staat aan, maar ik krijg het niet voor elkaar om hier uh, het een beetje kouder te krijgen. Ja, ah, daar ga je niets hoor. Ik, uh... nee, ja, ik, ik had al een clown verwacht daar. Een ah, Ja, had ik, mijn, had ik in mijn blote wasje gezeten? <laughs> nee, hij is de volgende keer, die zie je wel uh, klopt. Ja, Circus dan, Rens, hè? Ja, je... ja, Circus Rens, ja. die komt terug. Ja, ja. En uh, hartstikke gegund ook aan Milka. Hartstikke leuk. hard voor gewerkt. Echt super. Ja, echt leuk. Nou, uh, wij hebben afgesproken. Jij blijft gewoon lekker het uh, tweede uur ook. nog eventjes hangen. Ja, Even hangen. Ja, we blijven even hangen. die slaat die binnen. Dus, uh, dan hebben wij ja. uh, ook nog een ander plaatje voor jou uh, klaarstaan. En dan gaan we het ook nog even hebben over jouw uh, cd-presentatie. Hoe dat geweest is? Ja. Zullen we dat gewoon doen? Ja, doe maar. Oh, okay. Hebben we nog tijd voor? Nee, zometeen de tweede uur gaan we daar gewoon ja, wat tijd voor, uh, voor maken. Hebben we wat mm -hmm. langer om over te praten. Ja, zo is dat. Hey, um, ja, we hebben weer een aanvraag uh, van uh, Robin en uh, Jana en uh, die, uh, die zijn ook mee aan het kijken op onze Facebook pagina. Dag Robin en Shanna. Uh, nee, we, we gaan We zwaaien naar de webcam. Ja, ja. webcam Zo hier <laughs> op Facebook, maar ook uh, daarboven we zijn ook live. bij, uh, ja. bij uh, de livestreams uh, van CFM Zandvoort. En die vraagt uh, John de Beven met je krijgt die lacht niet van mijn gezicht. Nou, dat is toch wel weer een vrolijk nummertje. Ondertussen hoor je het toontje van Berk Music eventjes. Ja, dat is standaard. En, altijd, standaard altijd standaard. En uh, hier is hij dan toch.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 ik kom hier al jarenlang Met mij wilde jij hier nooit naartoe gaan Het doet pijn, maar ik hou me in bedwang. Jij krijgt die lacht niet van mijn gezicht Dat zou je wel willen Al ben ik van de kaart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 Wij gaan op naar het tweede uur hier op CFM Zandvoort. het lekkerste station van uw regio. Op naar het nieuws. En veel gezelligheid het tweede uur nog toch met Wilfred Belles in de studio. En we maken er gewoon een gezellig tweede uurtje van zo meteen. Hier op CFM Zandvoort. En uh, we gaan uh, op naar het nieuws.